Het is negen uur. Spectakel Theater. Maandacht. Auteur Stanislav Lem. Die container zit er al met Brekkie? Hebben we geen plagio-klaas? Nee. Ik heb 118 monsters geteld. Gemiddeld gewicht 400 gram. In totaal, met de container mee 70 kilo. Klopt toch? Ja, 70 kilo hier, maar op aarde is dat zes maar zoveel. Hé, hey, waar komt die te vandaan? Nee, die doe ik in die andere container. Die gaat niet dicht. IJsseldicht. Oh ja, die diabaas was van de laatste proefboring. Je hebt toen je boor gebroken, weet je nog? Ja. De laatste stenen en de laatste boor. <lacht> Verdomme, dat maanstof drinkt ook overal doorheen. Ik zal de afzuiging aanzetten. Hoeveel water hebben we nog? Als je persen wilt drinken, Bob, neem dan liever een cola uit de ijskast. Hey, ik wil niet drinken, ik wil een bad nemen. Wees maar niet bang, Bob. Ik douche hier alleen maar. Thuis neem ik wel een bad. Dus wat mij betreft mag je baden. Over 308. Nee. 318 uur is het zover. En zodra ze ons het zee hebben gevist, wil ik een biertje. Dat mis ik hier het ergst. Waarom mogen we hier eigenlijk geen bier drinken? Omdat Houston de laatste plaats ter wereld is waar de Puriteinse ethiek nog bestaat. Ook zwak alcoholische drankjes zijn schadelijk voor de menselijke geest. <laughs> Zet de radio liever aan. Over 10 seconden komt het gesprek met Houston, het laatste. Oké, okay. ja, ja. Roger, hier is Mills op de maan. Goedenavond, na... <kijst> voor de Goedemmer. Hoor ik jou niet zo mild? Oh. Ben je verkouden? Ik spreek je door met Dr. Trudget. Hé hey Tom, kom to eens hier. Op de maan is de koudheid. Ik ben helemaal niet verkouden. komt wel dat rotstof. Die proefmonsters, je weet wel. We zijn net klaar met het inpakken van de containers. De maan bestaat voor het grootste deel uit stof en stront. Als jullie dat nog niet wisten... Roger... om 21 uur 27 in de schemeringsgordel. Willen jullie uh, nieuws horen? Ik heb een band met de avonduitzending van de NPC uit Washington voor jullie. Mm, nieuws. Als het goed nieuws is, willen we het horen. Grapje <laughs> ja. als ben jij, zeg. Ik laat nou de band horen. En drie minuten voor de fading wensen we elkaar voor het laatst wel rusten. Akkoord? Roger. Of uh, Blob zou nog iets te zeggen moeten hebben. Nee hoor, met mij is alles oké. Okay. Bedankt. Ik geef een korte samenvatting van het nieuws. New York. De alarmtoestand die werd afgekondigd toen uit een anoniem telefoongesprek bleek dat in een bagagevak van de Grand Central Terminal een tijdatoombom was geplaatst, is inmiddels weer opgeheven. De politie vond de bom die niet was ontploft. Experts beweren dat de terroristen bedrogen zijn. Men zou hun onzuivere uraniumisotopen hebben verkocht. <laughs> Tijdens de paniek zijn op de uitvalswegen 13 personen dodelijk verongelukt. Terwijl 37 werden gewond. Ja, alsjeblieft. De situatie in Lima heeft zich verscherpt. Wacht even, Lima. Generaal ja. Diaz heeft niet, zoals we hele middag berichten... ...na de staatsgreep de macht overgenomen. Dat hebben in zijn naam ontvoerders gedaan... ...die zich in het parlementsgebouw hebben verschanst... ...en de leden van beide kamers hebben gegijzeld. Toestand. Ja. Het lagerhuis bevindt zich in de conferentiezaal... ...het hogerhuis in de kelder van het gebouw. Omdat generaal Diaz wordt gesteund door de meerderheid van het hogerhuis... ...weet men tot dusver niet of generaal Diaz 1 door de terroristen ontvoerde rebel is... ...of het wettige staatshoofd. Oeh, ja. Washington. Heden nacht werd de nieuwste computer van Bell Telephone Corporation door een stroomstoot vernietigd. Mm. Volgens onbevestigde berichten hebben voormalige medewerkers van de firma... ...die door het in gebruik nemen van het nieuwe apparaat werkeloos werden de computer vernietigd. Dr. Buckman, de officieuze zegsman van het personeel van Bell Telephone... ...verklaarde evenwel op een persconferentie... Dat deze computer in staat was zijn eigen liquidatie te programmeren. Zo. Dit zou dan het eerste geval van computer zelfmoord zijn. Ja. Om 22 uur zetten wij een interview uit met Dr. Buckman, die beweert dat de nieuwste computers een bedreiging voor de mensheid vormen. De mm -hmm. Houston. In het Cosmodrome werden de voorbereidingen voor de start van de Saturnus-raket beëindigd, waarmee twee Amerikaanse geleden naar de maan zullen vliegen om de huidige bezetting van het maanstation ja. af te lossen. Ja. Is Hallo, hier Houston, daar ben ik weer. Er zijn nog meer wrijvingen en spanningen in diverse delen van de wereld. We hebben nog twee minuten tijd. ik jullie nog meer nieuws horen, jongens, of zullen we een beetje praten? Bedankt voor het nieuws. Dat met die computer van Bell Telephone, is zeker een pers schijntje, hè? Onze computer gedraagt zich keurig. <laughs> zeg, zijn de startvoorbereidingen werkelijk afgesloten? Is alles in orde? Alles is in orde. Jullie kunnen rustig gaan slapen. Tom en James komen jullie precies op tijd aflossen. Stipt als een vooroorlogse trein. Oh. Spijt dat jullie niet dat jullie die prachtige maanlandschappen niet meer zullen zien. Oh ja hoor. Maar het is hier nogal saai. Eén van ons heeft klachten omdat er geen bier is. Daar had niks aan te doen. Bier kun je op de maan niet drinken. Te weinig zwaartekracht, hè. Kijk, het bier verandert in schuim en, en, en lost op. Heb je dat in eigen ervaring? Dat is <coughs> een staatsschrijf, jongens. Nog één minuut. Ik zie het dat het draag op de oscilloscoop dat de draag of het begint af te zwakken. Als u nog iets te zeggen hebben, doe het dan vlug. Roger, bij ons is alles normaal. Wij bereiden ons voor op de laatste maandag. Nou, we wensen jullie een goede maandag. Roger, tot ziens op aarde en zegt tegen de laatste vliegtuigschip ...dat ze een flinke vooruit bier klaarzetten. Wij wachten op onze aflossing. Einde. Nou, ja, dat hebben ze vast niet meer gehoord. Denk je niet? Nee hoor, vast niet. Hoor je het niet? Geen spoor meer van de draaggolf. Wacht, ik zal hem harder zetten. Ja. Ja, dan komt die goede oude aarde nog eens binnen. Het houdt straks op als we dieper achter de horizon duiken. Ja. ja, ik zal hem afzetten. Het is zonde van de stroom. Zo is het nou eenmaal, hè? Zo is het lezen. Hm. Nou, wat gaan we nou doen? Ik ben eigenlijk helemaal niet move. Spelletje poker? Nee, nee. liever niet. Hij wint altijd. <laughs> Omdat jij niet kan bluffen. Maar een mens is toch nooit oud om te leren? Potje kaarten? Ja? Ik heb geen zin. De kaarten vallen zo langzaam op tafel, dat je alles kan zien. Hé, hey, hey, hey, hey. wil jij misschien zeggen dat ik bij het pokeren gebruik maak van de maangravitatie? Ja, nee. Ja. Ik wil alleen maar zeggen dat we ons aan de voorschriften moeten houden. Het is tijd voor de melding. Hm. Jammer dat ik niet met maanden kan pokeren. Dat is een grove fout in de programmering. <laughs> dat moet anders in het vervolg. <laughs> Je spreekt Maander, stationscomputer. Het is 21 uur 29 aardse Greenwich tijd en het eerste uur van de maannacht. Hier volgt de gebruikelijke informatie. Ten gevolge van de vibratiebeweging van de maan is het maanstation achter de horizon gezonken en in ten gevolge zal er 147 uur lang geen contact met de aarde zijn. De temperatuur buiten het station is gedaald tot minus 139 graden. Gedurende het laatste uur werden drie zeer zwakke en verre meteorietinslagen geregistreerd. Hier volgende de apparatuurstanden: Water in de hoofdtank 2970 liter. Water in de sanitaire tank 3148 liter. Temperatuur plus 19 graden Celsius. Zuurstofgehalte 23 procent. Merk afstand bijvoeging normaal. zet dat ding toch af. Of luister maar in je eentje. gaan bad nemen. Kun je dat niet nog een paar minuten uitstellen? 1570 ampere. Zet er af? Nee, nou dan. Ik wil wijzen te zijn met water en energie. Nou, het is toch een bad, hoor. Dus wie heb je het eigenlijk tegen de computer? Die wil echt prikkelbaar voor Een bad is de beste tranquilizer die er bestaat. Je spreekt naam de stationscomputer. Er volgt één belangrijke mededeling. Hmm. Eén belangrijke mededeling buiten het gebruikelijke programma. Gevaar fase Gevaarfase 1. Gevaarfase 1. Huh? Het voorschrift 1 van Emergency 107 treedt in werking. Wat zeg je me nou, wat voor gevaar? Wat is er dan? De zuurstofdruk in de hoofdtank daalt met een gemiddelde snelheid van 9 tot 9,67 kilopomp per vierkante centimeter per minuut. De zuurstof, de druk daalt. De voortvloed 1 van Emergency 107 e wordt van kracht. Om 21 .40 uur 40 bedroeg de zuurstofdruk in de hoogte 190 kilo POM per vierkante ja, ja. centimeter. Nu bedraagt hij 112 kilo POM per vierkante centimeter. 112? De zuurstof daalt? Klopt dat? Maandag is er een lek. Waar? Afsluitingen in de hoofdbuis A27. De centrale hoge drukklep en de afsluitingen in de zijbuizen BB en H18 zijn normaal. De druk in de hoofdtank daalt verder. Hij bedraagt nu 103 pump per Onderde vierkante drie. centimeter. Hoezo dan normaal als de druk daalt? Om direct de zuurstof in de reservetank. Volgens punt 1 van voorschrift 1 van Emergency 107 pomp ik de zuurstof van de hoofdtank in de reservetank. De druk in de reservetank bedraagt 89 pump per vierkante centimeter. Hm. De zuurstofdruk in de hoofdtank daalt nog steeds. Hij bedraagt nu 70 kilo per vierkante meter. Maanden, loopt de zuurstof zo snel weg? Hoe komt dat? Is de tank gesprongen? De versnelde drukdaling in de hoofdtank wordt veroorzaakt door het pompen van zuurstof in de reservetank. De drukmetercontacten vertonen geen afwijking van de norm. De zuurstofdruk ja. in de hoofdtank bedraagt nu 66 kilo pond per vierkante centimeter. Hoe kan de zuurstof weglopen? 66. Maander, waar zit dat lek? Geef antwoord. De informatie is ontoereikend. Hoe kan dat nou? De reservetank is tot zijn maximale capaciteit met zuurstof gevuld. De druk in de reservetank bedraagt 90 ja. kilo per vierkante centimeter. De druk in de hoofdtank daalt nog steeds. Hij bedraagt nu 57 kilo Pontemps. 66 naar 57. Hij daalt nog steeds, en zo snel. Er moet een lek zijn. Maar waar? Maander, als het de afsluitingen niet zijn, dan moeten het, het de reductieventielen zijn. De ventielen? Maander, waarom geeft je geen antwoord? De indicator toont aan dat de reductor en de reductieventielen geheel dicht zijn. De topverbindingen in de zijbuizen vertonen geen afwijking van de norm. De druk in de hoofdtank daalt nog steeds op het ogenblik, bedraagt hij 50 kilopont per vierkante centimeter. En in de reservetank? De druk in de reservetank is onveranderd, hij bedraagt 90 kilopont per vierkante centimeter. Maander, voor hoeveel uur zuurstof zit er in de reservetank? Wij spaarzaam gebruik volgens voorschrift E van Emergency is de inhoud van de reservetank voldoende voor twee personen gedurende 140 uur. Dat is weinig, dat is verdomd weinig. Maander, pomp er meer zuurstof in voor het allemaal verdwijnt. Haal zoveel mogelijk uit de hoofdtank. De reservetank is ingesteld op een maximum druk van 85 kilopont per vierkante centimeter. Volgens voorschrift E van Emergency 107 heb ik de toegestane druk in de reservetank met 5 kilopont per vierkante centimeter overschreden om de zuurstofreserve tot een maximum op te voeren. Hm. Een verdere ruststijging zou het springen van de tank tot gevolg kunnen hebben. Ook dat nog. Melding in het kader van voortgift E van Emergency 107. De druk in de hoofdtank daalt nog steeds. Hij bedraagt nu 41 pond per vierkante centimeter. Vuurstof loopt nog steeds weg. 41. Maanden, waarom doe je niks? Waar loopt die weg? De informatie is ontoereikend. Dat is dan mooi. Ik schakel nu de reddingsinstructie van voortgift E van emergency 107 in paragraaf zuurstofverlies en verstikkingsgevaar. De druk in de hoofdtank daalt om onverklaarbare redenen. Op het ogenblik bedraagt hij 32 kilopond per vierkante centimeter. Als de zuurstof gelijkmatig ontwijkt zal de druk in de hoofdtank binnen 9 tot 10 minuten tot 0 dalen. Ik herhaal. Als de zuurstof gelijkmatig ontwijkt zal de druk in de hoofdtank binnen 9 tot 10 minuten tot nul dalen. Indicators ABD en groep hz 20 vertonen geen afwijking van de norm. Fleppen in het buizenstelsel van het maanstation voor en achter de reductor vertonen geen afwijking van de norm. Reductor en hoge druk afsluitingen van de reductieventielen vertonen geen afwijking van de norm. Geen afwijking van de norm. Maander, maar de zuurstof verdwijnt. Ja? Ja, de zijzet controleren alleen de bovenste delen van de tankende leidingen. Daarom bestaat de in het programma afdeling 08 onder afdeling 12, paragraaf 04, vermelde mogelijkheid dat het basispanser van de zuurstoftank gesprongen is op een plaats waar de tanken zijn betonnen onhulp in directe verbinding met de maanrot staat. De kans dat het basispanser van de zuurstoftank springt, wordt door het programma in paragraaf 05 ja. op 1 op 400 miljard geschat. Ik geef informatie in het kader van de reddingsinstructie bijvoorbeeld e van Emergency E07. De druk van de zuurstof in de hoofdtank daalt nu langzamer, omdat de zuurstof onder zijn eigen dalende druk ontwijkt. De druk verdraagt op dit ogenblik 28,5 centimeter. Is dat een reddingsinstructie? Het lijkt meer op een overlijdensadvertentie. Maander, kan de druk in de reservetank niet verhoogd worden? Een verhoging van de druk in de reserve tank met slechts 1 kilo pond verhoogt het risico van het springen van de tank met 3%. Wat zegt die reddingsinstructie, Maander? Hier spreekt Maander stationscomputer met ingeschakelde reddingsinstructie bij voorschrift E van emergency 107.01 van de instructie. Daar het menselijk organisme in rusttoestand de minste zuurstof verbruikt wordt op alle stations aanwezige personen... ...een beroep gedaan om lichtelijk op de rug te gaan liggen, de spieren te ontspannen, regelmatig te ademen... ...en wel niet vaker dan 14 maal per minuut en daarbij aan aangename, althans onbelangrijke dingen ja. te denken... ...aangezien elke mentale inspanning het zuurstofverbruik verhoogt. Aan aangename dingen denken. Maandag. luister goed! Om minstens 200 pond zuurstof in de reservetank. Ik beveel je dat ogenblikkelijk te doen. Zet de compressor aan. Hoor je wat ik zeg? Ik kan dit de wel niet uitvoeren... ...omdat ik onderworpen ben aan de beperkingen... ...van voorschrift E van Emergency 107. Mm. Volgens de reddingsinstructie kan ik de plaats aanwijzen... ...waar de spoel van het beperkende voorschrift zich bevindt. Mm. Bovendien kan ik helemaal worden uitgeschakeld... ...en kan het personeel van het maanstation... ...op eigen verantwoording handelen. Mm. Maar dit moet ik afraden, omdat de parameter van het zuurstofverlies erop wijst dat de zuurstof zeer snel uit de hoofd en komt weg, zodat het niet mogelijk zal zijn voordien de beperking uit te schakelen. Nou, dat is dan tenminste duidelijke taal. Blop. Blop. Ja, waarom ja, schreef je zo? Wil je douchen? <laughs> komt er zo uit hoor. Blop, ik wil niet douchen. Ik wil leven. Ja, wat heb je? En zie je er raar uit? Wat is er? Je ziet er allebei raar uit. Zuurstof loopt weg. Wat zeg je nou? Alle zuurstof is uit de tank gelopen. Alle zuurstof? Wat, wat, wat is dat dan weer voor onzin? Ik weet het niet. Luister dan maar. Hier spreekt Maander, stationscomputer, wettingsinstructie bij voorschrift 1 e van Emergency 107. Op het station is de hoogste alarmfase afgekondigd. De druk van de zuurstof in ja. de hoofdtank bedraagt op dit ogenblik 8 kilo per vierkante centimeter. 8 ja. De ja. druk in de tank telt nog. nog steeds maar langzamer. Volgens de nanometer is de hoofdtenklek. Ja. De plaats waar het ja, lek zich bevindt kan wegens ja, ontoereikende informatie niet worden vastgesteld. Niet worden Waarschijnlijk ja. is de tank aan de basis gesprongen. Het aanverrijdprogramma schat de kans van een dergelijk ongeval op 1 op de 400 miljard. In het kader van voorschrift E van Emergency 107 geeft g 1 -E voor de reddingsinstructie wordt voorgezet de standen van ja, de initiatoren op ja. het ja. station. In de duizend van de ik, dat we stond geen enkele overdruk nou, en met af, en de... afwijking van de norm. Mevrouw, zit daar gekletterd af. We moeten bespreken wat we moeten doen. van de norm. Ik heb mijn hersens er nog niet bij. Maar, maar geen zuurstof meer in de hoofd, denk ik. En wel in de reserve, denk ik. Ja. Volgens de computer is de zuurstof voor. 140 uur. 140 uur. 140 O, voor twee personen? Ja, voor twee, natuurlijk. Nou ja, dat, dat kunnen we vragen. Zet de computer aan. Maander, voor hoe lang hebben we zuurstof? Hier spreekt Maander stationscomputer. De zuurstof in de reserve tank is voldoende voor 140 uur voor twee personen... ...bij minimaal verbruik en maximale spaarzaamheid Zie okay, je En voor 280 ja, uur weg. voor één persoon. Ik vervolg de lettingsinstructie volgens voorschrift e van emergency 107. Ja. ...daar het menselijke organisme in rusttoestand de minste zuurstofverbruik... ...wordt alle wel. op een station aanwezige personen aangeraden... ...onmiddellijk op de rug te gaan liggen... Oh ja. ...de spieren te ontspannen... ...regelmatig ja. te ademen en wel niet sneller dan 14 maal per minuut... en wel. aan aangename dingen te denken. Oh ja zeg, laten we aan aangename dingen denken. 140 uur hè, 140 uur... En die raket komt over 109 uur. We hadden er niet, we hadden er niet. Ziet er wel naar uit. Ja, maar hoe is dat zo gebeurd, zo plotseling? Weet ik, ik niet, jij weet het ook niet. Ja. Ontoereikende informatie. Ja. Het verhaaltje, dat kennen we wel. Over. Blijkbaar zit er een lek in het basispanser. Materiaalmoeheid of. Dat doet er ook helemaal niks meer toe. Nou ja, laten we maar gaan liggen. Op de rug. Spieren ontspannen. Spieren ontspannen, maar waarom? Zelfs al zijn we nog zo spaars we Wij mogen zuurstof voor 140 uur en die raket komt 50 uur later. Nou, wacht eens, in plaats van te stikken kunnen, hè, terwijl op onze rug aan aangename dingen liggen te denken, kunnen we beter een uitweg proberen. We kunnen proberen. over te praten. Maar trek eerst iets aan. Wat? Ach ja, natuurlijk. Goed, <laughs> ik trek iets aan. Maar het belangrijkste is nu dat we onze hersens ja, bij elkaar houden, op, ja. op, Je trekt je hemd over je Ach, benen. Wat een mooiste hemd. <laughs> Nou ja, goed, ik ben klaar. Jij doet maar wat je denkt dat goed is, ik ga liggen. We kunnen ook praten als we liggen. En voorschriften zijn er om opgevolgd te worden. Ja, wel oh ja. Hier volgt een bijzondere mededeling in het kader van voorschrift E van C 107. De druk van de zuurstof in de hoofdtank is onder de 4 kilo per vierkante meter getaald. Dat, is vier. Dat deze druk niet voldoende is om het station te voeden, schakel ik op de reserve-tank over. Dat is niet al. Ja. Ik vervolg de wet e in de zintuig van een spoorsteen van IMU 1107. Zolang de hoogste alarmfase van kracht is, wordt het tot zich nemen van voedsel afgeraden. Ook dat. Dit geldt vooral voor eiwit met een hoog aantal calorieën. Daarvoor dus wisseling eerder wordt versneld. Het geen gevaar gaat met een verhoogd gebruik van zuurstof. Waarom heb je die computer afgezet, Blob? Ik zeg luister. Luister, we moeten contact opnemen met Houston. Ze moeten nou, die raket eerder sturen. Je vergeet dat we geen contact kunnen opnemen. Tommer! Maanden. Wanneer hebben we weer contact met Houston? Je spreekt aan met de stationscomputer. Het station bevindt zich nu in de schaduw onder de maanhorizon ten gevolge van de libratiebeweging. Het ontbreken van radiocontact zal vanaf nu 147 uur duren. Ja. Ik vervolg de reddingsinstructie volgens voorschrift E van I.B. Dat is 7 uur te veel. En bovendien is er dan toch al... Dan moeten we toen doen, daar liggen. Ja, om van de eeuwige rust te genieten, dat kan ik altijd nog. Wat komt nog aan toe? Op het station moeten toch de zuurstofflessen van de ruimtepakken pakken liggen? Waar zijn ze? Er zijn er nog maar twee. In elk zit acht pond zuurstof. Ja, maar die lege flessen. Die lege flessen hadden met zuurstof gevuld moeten worden... ...voor die tank leeg was en de van. Oh, je, je dat toch heb... kalm. Je hebt gisteren zelf alle lege flessen weggegooid naast die kegel bij Torricelli... Nou, toch ga ik proberen Houston te bereiken. Ja. He, wat denk je ervan? We liggen toch onder de horizon. Je kunt je de moeite besparen. Ik kan het toch proberen? Hallo? Hallo, Houston? Hallo, Houston? Hier spreekt de maan. We hebben een ernstig probleem. Houston, hm. horen jullie ons? Houston, we bevinden ons in levensgevaar. De zuurstof is weggelopen. Houston! Hou nou op, blob, Ga liever liggen en verroer je niet. Nou, wat helpt dat als ik ga liggen? Dat vergroot onze kans. Oh ja, en kun je me ook zeggen waarom? De raket kan vroeger komen. Ach, dat geloof je toch zelf niet, Mils. Nee. We moeten toch iets doen, hè? Ja. Wacht eens. Hm? Wacht eens, weet je wat? Nou. Maar... Weet je. Huh? Nou. Nou ja, er, er blijft ons maar één ding over. Wat maar één ding, niet? Wat. Ja, we, we moeten toch iets doen? Ja, luister, ik, ik, ik zeg niet nu meteen, maar. Maar hè? We, we moeten alle mogelijkheden nagaan. Wat wil jij daarmee zeggen? Alle mogelijkheden. Ah. En dan blijft er maar één ding over. Zo. Eén ding, niet? Zo. Ja? Op mij hoef je niet te rekenen. Je hoeft op mij niet te rekenen. Ik ja, heb maar... vrouw en kinderen. Ik wil je niets aanpraten, maar... We zouden moeten... Huh? Wat moeten? Er is een methode. Oud en beproefd. Lotte? Ja. Het gaat niet eens om een gezin... Maar het is tegen mijn overtuiging. Een mens heeft niet het recht hetzelfde te doen. Ah, verbiedt God je dat? Het is nog niet het juiste ogenblik om met het geloof van een ander te spotten. Ik spot niet, Milt. Maar het geloof schrijft naast de liefde voor, niet? Jij gelooft toch niet? Maar jij wel. Hou nou op. Doe niet zo cynisch en kinderachtig. Waarom ben je opgestaan, Blop? Hou op met het geloof. Hoor je me niet? Jij verbruikt meer zuurstof. Ja, nou en? Er is toch niet genoeg. Jij verbruikt mijn zuurstof. Doe dat. Omdat ik lig, zoals me is voorgeschreven, en jij je eraan optrekt. Ik verbruik minder en jij meer, maar we moeten evenveel gebruiken. Ik stel jou een nobeler onderwerp voor... ...dat beter aan de omstandigheden is aangepast. Luister. Zullen we ons testament maken? Dat hoeft niet. Elk woord dat we zeggen wordt op de band opgenomen. Ik zou wel eens willen weten waar die band is... Daar heb ik me nog nooit voor geïnteresseerd. Maander. Hier spreekt maandag, stationscomputer. Wat is uw vraag? Registreer jij alle gesprekken? In sectie 7 van mijn installatie bevindt zich geen verzegelde koker met één glazen Die één recorder, één cassette, wisselaar en één onafhankelijke energiebron bevat. De registratie kan niet worden uitgewist. Bij elke aflossing van de stationsbezetting wordt de registratie naar de aarde gebracht en in Houston beluisterd. In Houston? Ja, in Houston. Heeft de recorder een onafhankelijke energiebron? Waarom? De recorder wordt gevoed met de stroom uit zijn eigen micro-atoomcentrale die in ingepanserde capsule zit. ...aangezien de registratie bij een eventuele catastrofe op het station niet verloren mag gaan... ...en ook omdat de registratie onafhankelijk moet zijn van de zoonvoorziening van het station. Ja, ja, ik begrijp het. Iemand zou dus kortsluiting kunnen maken en dan staat de recorder stil. Ze hebben aan alles gedacht. Dat deksel is zeker niet van gewoon glas, hè? Het deksel van de recorder is gemaakt van panzerglas. Je spreekt me aan de stationscomputer. Ik vervolg de reddingsinstructie volgens voorschrift 1 van u Wat doe je, Blob? Aan het spelen? Laat dat ding met rust. Heb je niet gehoord wat de computer zei? Je breekt alleen je nagels, je kunt er toch niet bij. Ik breek mijn nagels niet om de eenvoudige reden dat ik nergens aankom. Blijf van die recorder af, Blob, en ga liggen. Ik heb geen zin om te gaan liggen. Nou, je nou alsjeblieft een beetje kalm, zeg. Je wordt agressief. Ik word agressief. Ja, jij. Nou ja, wat doet het er ook toe? Als je niet kunt hebben dat ik die recorden bekijk, dan zal ik het niet meer doen, oké? Okay? Het lijkt me het beste dat we gaan slapen. Als je slaapt, dan gebruik je heel weinig zuurstof. Kun jij slapen? Ik bewonder je, Mils. Mm. We kunnen een slaapmiddel nemen. Ja, ja, dan zeg je zo wat. Nou ja, goed, laten we dat dan doen, hè. Waar zijn de slaapvillen in de apotheek? ja. Ja. Wat doe je nou? Nou, wat jij hebt voorgesteld. Hier, het is circonof. Nee, nee, nee, nee, nee. Blijf van dat buisje af. Ik neem zelf wel een tablet. Alsjeblieft. Ik heb er al een. Maar wat is het? Waarom kijk je zo? Stop dat tablet in je mond, dan doe ik het ook. Goed, tot je dienst. Nou, waarom sluk je het niet door? Eerst kapot bijten. Maar jij bijt niet... We slikken ze allebei tegelijk door, op commando, oké? Okay? Wat een vreemd gedoe, maar goed als je het per se wilt. Eén, twee, drie. Je hebt het niet, hebt het niet doorgeslikt. doorgeslikt. Ja, omdat jij niet hebt doorgeslikt. Nee, ik vertrouw jou voor ik geen cent. Dan kan ik jou wel helemaal niet. Waarom niet? Omdat je schijnheilig bent. Je bent ostentatief gaan liggen nee. om maar goed te laten zien dat jij je aan de voorschriften houdt, maar ik niet. En toen heb jij de verdenking op mij geschoven. Wat voor verdenking? Hoe jij? kom je daarbij? Jij hebt mij verdacht gemaakt bij het ruimtevaartcentrum Houston. Nee. Ja, ja, ja, nee, ik ben nee, niet nee. doof, mannetje. Ik heb de deksel van de recorder helemaal niet aangeraakt. En jij beweerde dat ik geprobeerd heb het open te maken. Maar dat is niet alles. Dat is alles. een leugen. Nee, dat is niet alles. Toen ik zei dat ik er niet eens aan was geweest, heb jij achter mijn rug tegen iets geklopt. Nee? Ja, ja, dat geluid werd geregistreerd. En dat heb je met opzet gedaan. Want je wou doen voorkomen dat ik probeerde de recorder nee. open te nee, maken. Nee, jij probeerde het echt. Nee. <laughs> nou, dat zullen de experts wel uitmaken. Maar namelijk bij de registratie. Echt wel verschil of een geluid van ver of van dichtbij komt. Ik stond bij de computer. En jij lag op de grond en jij klopte ergens op. Kom nou, er nou toch, toe. kom nou toch. Dat verbeeld je maar. Goed, goed, goed. Misschien was het een toevallig geluid en heb ik het niet gemerkt. Nee, doe do, do nou, blop, Doe nou, blop. Ga nou toch op, met ja, ja. die onzin. We kennen, kennen elkaar toch langer dan vandaag. Ja, inderdaad. Jij bent impulsief. Afgezien van de afloop van deze zaak, doe ik een beroep op jouw betere ik. Denk daar maar eens over na. Het zou schuwelijk zijn als er hier iets gebeurde dat, dat... onze solidariteit kapot maakt. Onze... Zeg, wat ben jij van plan? We hebben allemaal goede en slechte eigenschappen. En jij bent ook geen heilig. Nou, dat beweer ik toch ook niet? Ik zou alleen willen voorstellen dat we ons gedragen, zoals de situatie het vereist, waardig en redelijk. Oh, dus je bent van mening veranderd. Begrijp je niet. Jij vindt dat we moeten loten. Nee, en ik verzoek je er niet meer over te praten. Nou, wind je niet zo op. Ik heb het gevraagd omdat je zelf zei dat we ons redelijk moesten gedragen. Ja, en waardig. Het zou je niet lukken om ook maar één woord weg te moffelen. Want ik heb mijn getuigen. Hier. Jij wint je op over een woord. Nou, neem maar alsjeblieft niet kwalijk dat je verkeerd hebt begrepen. En nu zeg ik, laten we gaan liggen. Nou, als je me niet vertrouwt, ga dan daar liggen. Daar zij, dan kun je me zien. Hoewel je van mij helemaal niets te vrezen had, hoor. Zeg, wat, wat, wat is er? Je trekt helemaal weg. Nou, luister, moet je een slok water... Je handenbeven, pas op. Je hebt dat glas laten vallen. Schot, schot. jij hebt dat glas kapot gemaakt. Ja, Wat vertel je me nou op drie meter afstand, terwijl jij het in je hand hield? Jij hebt het kapot gemaakt, je hebt het gepakt en met opzet op de grond gegooid. Oh. Omdat het geluid wordt geregistreerd, maar niet het beeld. Je wou me erbij lachen, want het zou je niet lukken. Bijlappen, maar waarom dan in godsnaam? Omdat jij een glas hebt laten vallen? Nou, nou, nou, het is met een misdaad wel. Oh. Oh, wacht eens even. Ik begrijp het al. Jij hebt voor de tweede maal een valstrik voor mij gespannen. Oh, daar. Ja, ja, ja, ja, ja. luister goed. Eerst geachte commissie heeft Blop aan de recorden zitten knoeien, maar dat is hem niet gelukt. En toen heeft hij een glas kapot gegooid en gezegd dat Mills het had laten vallen omdat zijn ja. handen beefden. Ja. Jongen, jongen, jongen, wat een slimme Blop toch. Dus als er iets met Blop gebeurt, heeft dokter Mills uit nood weer gehandeld. Nou, zeg, als je zo doorgaat, als jij aan mijn goede wil appelleert en tegelijk zulke smerige streken uithaalt, dan sluit ik mijn kam in mijn cabine op. Begrepen? Ja, ja, heel goed. Jij wil een gek van me maken. Ja, ja, nog gek. Een paranoïde gek, maar dat zal je niet lukken. Maar waarom zou ik van jou nou een gek willen maken? Wat heb ik aan? Dan ja, weet je, wat domt goed. Nee, dat weet ik niet. En zelfs als we aannemen dat jij je gedraagt alsof je ontoerekenbaar ik bent... Ik gedraag mij volkomen normaal. dat wil zeggen... Fatsoenlijk. Goed, goed, goed, goed, goed. Jij gedraagt je volkomen normaal. Ja, je wilt voorkomen het normaal. Ik nog honderdmaal herhalen. Dokter Mills gedraagt zich volkomen normaal. Normaal, normaal, normaal. Zo is nou goed. Ik zeg alleen. Aangenomen dat jij gedraagt alsof je ontoerekenbaar bent. En dat wordt geregistreerd. Wat heb ik daaraan? Jij beslist dat ik het zeg. Ja, ja, ja. Ik wil beslist dat jij dat zegt. Goed. Wat heb jij in je zak... In welke zak? Deze zak. Deze zak heb ik hier. Een, een zakdoek, een dollar, de cabinesleutel en een indicator. En in mijn andere, andere zak heb ik een bolpoint en een bloknot. Nee, Zo, dat is alles. Dat nee, nee, nee, nee, nee, nee, je hebt daar nog wat. Iets zwaars, iets zwaars. Je zakpelt ervan uit. Het is een zakmes. <coughs> Jij hebt een zakmes, ik niet. Op de basis heb je mezelf laten zien. Je zei dat je zoonetje had gegeven op de dag voor je wegging. Je monogram staat erop. Je hebt het in je zak en je doet nou nee, net niet. of ik het... je heb. hebt het ook. Je hebt het gepakt om een fles cola open te maken. Je kunt de flessen mee openen. Het lag op het tafeltje naast die microscoop en jij hebt het gepakt. Ik heb jouw mes gepakt? Ja, vanmiddag. Rond de <lacht> ja, Doe nou maar niet of je het niet meer weet. <lacht> waar zou ik nou jouw mes voor nodig hebben? Hè? Als in het bovenste vak van de koelkast altijd een flesopener ligt. Dat weten ze in Houston Dat over. is niet waar, dat is niet waar. Er ligt geen flesopener. En ik zou jou beletten om hem daar nu neer te leggen. Mils... Nee, hè? Je web van leugens is te grof, mijn beste man. Als ik de opener in de koelkast kan leggen, dan betekent dat dat ik weet waar die is. Maar als ik weet waar die is, waar had ik dan een mes voor nodig? Jij hebt een mes, ik zie het in je zak zitten. Ja, en ik zie jou nou in een auto stappen en wegrijden. Jongen, jongen. Mm -hmm. Nou, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je hallucineert, of je liegt. Want ik heb nooit een mes gehad en ik heb er nu ook niet één. Oh, nee? Ja, en als ik het had willen pakken, dan had ik het je wel gevraagd en dan zou dat op de band zijn vastgelegd. Maar ik kon vanmorgen toch nog niet weten dat vanavond de zuurstof zou weglopen. Oh. Ik ben geen helderziende. Ik had geen reden, geen reden om stilletjes jouw mes te pakken door jij in de microscoop zat te loeren. Jij ziet dus, Mills, je ziet dus wat jouw gedachtegang waard is. En leg nou maar liever een natte doek wat op je voorhoofd, hè? Nee, wat ben jij een schot! Ja, ik dacht ja. altijd dat jij een fatsoenlijke vent was. Maar ze hebben me voor jou gewaarschuwd, vroeger al, op de basis. Je hebt wel erg snel carrière gemaakt, hè? Je ging over lijken. Dat is een afleidingsmanoeuvre. En laat mijn carrière buiten alsjeblieft. Overigens, overigens gebruik je voortdurend hetzelfde schema van verdachtmakingen, hè? Eerst was het de cassette recorder. Doen het glas, nu het met. Ja. ja, ik weet dat je liegt of fantaseert in je vervolgingswaanzin, maar je bent in elk geval gevaarlijk om eigenlijk zou ik je vast moeten binden. Nee, nee, ik kom niet dichterbij. Ik kom helemaal niet dichterbij, ook al zou ik het willen. Zo dom ben ik niet, hoor. Het is een valstrik. Zo je... een valstrik. Jij praat onzin. Jij verdraait alles in het tegendeel. En dat doe je de hele tijd al. Eerst heb je er gebruik van gemaakt dat ik naar de cassette recorder keek. Toen het keek. glas uit je hand viel, heb je dat ook tegen me gebruikt. Je riep dat ik het kapot had laten vallen. Het volgende was het mes. Jouw mes met jouw monogram. Dus het was een valstrik toen jij zei dat ik niet bij jou moest komen. Weet je wat jij verzonnen hebt? Nee. Jij nee. gaat schreeuwen dat ik je aanval en dan trek jij je mes en jij steekt mij dood. In Houston zouden ze jouw geschreeuw op de band horen en dan zou jij zeggen dat het mij, Blop, gelukt was jou het mes afhandig te maken. En dat jij uit nood weer hebt gehandeld. Ja, oh. en daarom maak je me voortdurend verdacht. Een heel net van verdachtmakingen. Maar goed, ik heb het nou kapot getrokken. Je kunt me nu niets meer doen. Een vuile, misselijke leugens. Je hebt net gezegd dat je me vast wil binden. Ik heb niet gezegd dat ik je vast zou binden. Maar dat ik je vast zou moeten binden, omdat je gevaarlijk bent. En dat heb jij weer onmiddellijk uitgebuiten. Je hebt geroepen dat ik niet bij je mocht komen. En ik heb geen stap naar je toe gedaan. Blot heeft het mes overgeklapt. Jij hebt het overgeklapt. Uit je zak gehaald en overgeklapt. Je onderschat de moderne opnametechniek. De experts kunnen best vaststellen van welke kant het geklik... ...bij het openen van het mes kwam. Van mijn kant of van jouw kant. Ik nee, kom niet dichterbij, Blop. Blijf staan. Ik kan niet blijven staan als jij met dat mes achter mij aan zit. Ik moet je ontwijken, Mils. Ik moet jou ontwijken, leugelaar. Oh, Mills is niet dom. Hij heeft begrepen dat hij ontmaskerd is... ...en toen hij zijn, toen hij zijn mes openklapte. Want toen wist men van welke kant het geklik zou komen... ...en daarom zit hij me nu achterna... ...en moet ik hem nu ontwijken... ...en op die manier probeert hij zo te manoeuvreren... ...dat de beginstand niet meer is vast te stellen. We hebben nu een hele cirkel gelopen. Jij Een halve cirkel! Altijd dezelfde tactiek! Mils heeft zijn mes en ik ben weerloos... ...en daarom pak ik nu mijn geologische hamer van de tafel. Zo... ...en wat bedenk je nou weer? Er lag helemaal geen hamer op wel, de tafel. ja, wel, ja, geen hamer. Wat heb ik dan gepakt? Niks, niets. Je hebt je vingers over de tafel gekrast. Jij hebt je iets gemeens uitgedacht. Jij hebt het mes en ik de hamer. Je hebt de overhand niet meer. En daarom stel ik nou voor... Wils ah! heeft met de zuur stoffles naar me... Schot! Je liegt, die lag op de grond en jij kwam er een schop tegen. Wils! Laat die andere fles met rust. Ik moet hem bakken. Maar ik moet iets hebben om me te verdedigen. Dan pak ik er ook een. <middels> Milt heeft me aangevallen. Lop heeft me aangevallen. Voor de laatste maal probeer ik een greintje zin in deze waanzin te brengen. Als we zo doorgaan, zijn we er alle twee geweest. We staan schaakmat. Ik ben wel eens ja, jonger en sterker. Maar als jij het opgeeft, Mils... dan zul je je cabine opsluiten en de deur barricaderen. Natuurlijk zou ik hetzelfde doen als ik het eerst moet opgeven. Probeer nou toch eindelijk eens logisch te denken, Mils. Als je je cabine opsluit... dan heb je van mij niets te vrezen... maar je zal wel gauw stikken door zuurstofgebrek. En ik ook. We stikken allebei. Maar voor we dood zijn pesten we elkaar het bloed onder de nagels vandaan. Kunt je dat een oplossing? Wat wil je dan? Hetzelfde als in het begin. Dat we loten. Ja. Ik geloof niet meer dat jij eerlijk bent. Nee, het is weer een nieuw trucje. Het enige voorstel van mij dat jij acceptabel zou vinden... dat zou de belofte zijn dat ik me voor je ogen zou ophangen. Hè? Maar dat plezier gun ik je niet. Ik zeg je, we moeten loten. Goed. Zeg jij dan maar hoe het moet. We loten. Wie verliest, gaat naar zijn cabine... en neemt vergif in. En wie verliest, die sluit voor die het vergif inneemt... de cabine van binnenaf. Zodat de verdenking niet op de ander valt. Op de ander, die blijft leven. Nou, wat vind je ervan? Goed. Goed, goed. Ja, je zin. Beloot. Ik heb een dollar in mijn zak. He? Kop voor mij. Munt voor jou. Kop voor jou. Munt voor mij. En als hij gevallen is... zeggen we allebei welke kant boven ligt. En wie boven ligt... wint. Akkoord? Akkoord... Ik verlies het in vergicht. Goed. Goed, ik gooi. Munt, munt, ik heb gewonnen. Kop, je liegt, kop, ik heb het gewonnen. De licht, munt, je hebt verloren, Bob. Oh, wij zitten in het slop. Eigenlijk had ik het wel kunnen denken van jou. Maar goed, maar goed alles is nog niet verloren. We moeten de hulp van een de derde inroepen. Een derde, je bent gek. Er is geen derde. Jawel, jawel, er is wel een derde. Maander, onze computer. We zetten hem aan. En dan kan hij zijn informatie geven. En als het tiende woord, het tiende woord. Dat hij zegt een even aantal lettergrepen heeft, dan heb jij gewonnen. Heeft het een oneven aantal lettergrepen, dan heb ik gewonnen. Akkoord? Ja, ja. Ja, is... ja wat de computer zegt, dat hangt van geen van ons beiden af. Dat klopt. We kunnen het niet van tevoren berekenen. Maar. moet hem langzaam laten spreken? Goed. En dan tellen we allebei de woorden tot en met het tiende woord. Ja, goed. Goed. Nou, waar wachten we nog op? We hebben al meer dan genoeg zuurstof gespeeld. Klaar? Dan ja. zet ik nu de computer aan. Redhead. Eén. B. 3, acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, hey, 10, 10, dat is oneven, even 1 was het tiende woord! 1 hey, telt niet! Dat is geen woord! Nee! Ik heb Tiende woord was be! 1, nee, even! Nee, nee, nee, nee! Ik heb. Blok. Oh, gemeen! Nee, dat zal je niet lukken! De voorwaarden zijn vastgesteld en op de nee, band opgenomen! Ja. Ja. Er was geen sprake van uitzonderingen! 1 hey, is nee. een woord! Ik heb nee, gewonnen! Nee, nee, dat klopt niet, Blob! Ik heb gewonnen! Maar de Siankali halen we ons! Vanuit Spiraal! Maar zelfs, Oh, met dat genoeg, Blob! Ik kan het niet aan de regels! Mils, laat me los. Mils, ik wil een pauze! Doe het niet! Mils, ik wil een pauze! Ik wil een pauze! Ik wil een pauze! Ik wil een pauze! Ik wil een deze paragraaf heeft betrekking op operatie B van bevrijding. Het met de rode letter B van bevrijding gemerkte vierkant in de bodem moet uit het omhulsel worden gelicht. Onder het vierkant met de letter B van bevrijding bevindt zich een noodaansluitaansluiting voor de elektrolyse van water. De elektrolyse ontleedt het water in waterstof en zuurstof. Herhaling: de elektrolyse ontleedt het water in waterstof en zuurstof. De accumulatorbatterij levert genoeg stroom voor de ontleding van water in waterstof en zuurstof. En wel in één hoeveelheid die 250 uur lang in de behoefte van twee personen kan voorzien. Om voldoende aanvoer van zuurstof voor twee personen te garanderen moet de ventielknop op de letter D van bevrijding worden afgesteld. Nadat het noodaggregaat in gebruik is genomen moet men zuinigheid blijven betrachten bij het zuurstofgebruik. Daarom wordt alle op het station aanwezige personen aangeraden op de rug te gaan liggen, de spieren te ontspannen en aan aangename dingen te denken, terwijl ze dag. Maandag. Auteur Stanislav Lem De medewerkenden waren haar broos Piet Ekel, Hans Hoekman, Frans Kokshoorn en Gees Linnebank. Vertaling Mevrouw Wilek Berg. Regie Leon Povel